10 uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Nederlandse supermarkten zijn niet bang dat hun kant en klaarmaaltijden paardenvlees bevatten, terwijl dat niet op de verpakking staat. Zes Franse winkelketens haalden vandaag alle kant en klaarmaaltijden van het bedrijf Comigel uit de schappen, uit vrees dat er ander vlees in zou zitten dan op de verpakking staat. Jumbo laat weten geen producten te verkopen van het merk dat in Groot-Brittannië zorgde voor ophef. En Albert Heijn is wel een onderzoek gestart, maar verwacht niet dat er dingen fout zijn gegaan.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 Voetbal in de Eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden gespeeld. PEC Zwolle speelde 1-1 gelijk tegen FC Twente. En ook in de arena een gelijkspel. Ajax tegen Rode JC kwam ook uit op 1-1. Feyenoord versloeg in de Kuip AZ met 3-1. En FC Utrecht verloor thuis met 3-0 van NEC. Het weer, het is droog met brede opklaringen. Vannacht vriest het licht tot matig. De bewolking neemt steeds meer toe. In het zuiden is er kans op een beetje sneeuw. En in de middag, morgen dus, wordt het overwegend droog en is er af en toe zon. Middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Langs de lijn met geo Lippens. Goedenavond, dit is langs de lijn op de zondagavond. In deze uitzending aandacht voor een fenomeen dat opstond in het belangrijke judo-toernooi van Parijs. Kim Polling veroverde het goud in Bercy. Een heupwoord voor Polling en ze werkt daarmee haar tegenstander op de grond. Die Wassari staat op het bord en inmiddels ook een yuko erbij. Maar de houtgrijp, daar gaat het om, daar is het belletje. Het is klaar, Kim Polling, wat een sensatie. En zometeen bellen we met deze sensatie. Feyenoord is de grote winnaar van het eredivisie weekend. Alle concurrenten speelden gelijk. De ploeg van Ronald Koeman won. Ja, dat blijft, uh, het blijft leuk bovenin. En, uh... En we willen graag meedoen. Nou, en als je dat ook vandaag weer ziet, dan, uh, dan is dat prima. Arno van Meulen praat er straks bij over de eredivisie. En in de finale van de Afrika Cup stonden Nigeria en Burkina Faso tegenover elkaar. Hebben het één keer gescoord. Hij niet de laatste de foto, maar het is Nigeria die doorgaat. Het op de Nigeria. Nigeria. Nigeria behaalde de titel voor de derde keer in de geschiedenis. Verder ook aandacht voor de finale van de Hockey India League. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Maar we beginnen uiteraard met judo. Wat in Frankrijk op het befaamde toernooi van Parijs. De publiekslieveling verslaan en dan ook nog eens een keer goud winnen. Kim Polling heeft naam gemaakt. De judoka beleefde een topdag. Kim, goedenavond. Goedenavond. Nou, heb je de dag al een beetje herbeleefd? Uh, nog niet, ik heb net gegeten. Dus, maar uh, nee, ik heb net heel kort een stukje van NOS gezien. Ook, uh, want ik had helemaal niet gezien hoe ik had gescoord tegen de kost ook niet. Maar uh, nee, het ja, uh, nee, ging echt uh, heel goed. Ja, <laughs> want op het moment dat zoiets gebeurt, besef je dan wel dat je gewoon echt een sensatie hebt geleverd? Nee. Ja, nou, op zich, het was. Ja, tuurlijk, je weet dat je de kost gooit. Alleen het probleem daarna is van. Ja, het is ontzettend goed, maar je, moet, je bent er niet klaar. En dat is het probleem. Dus je kan niet op dat moment, nou, dat neem ik aan, ik niet in elk geval. Ik kan er niet gewoon helemaal uh, ja, ontladen. Omdat je, je moet daarna nog gewoon twee partijen. Hè? Ja. Als je kampioen wil worden tenminste. Hè? Dus ja, je, je wint daar gewoon voor de Olympisch wereldkampioen. Die gewoon bijna nooit verliest. En die gooi je gewoon echt met en hard, gooi je dikker. En dan, ja, maar je mag, je kan niet... Ja, ik juist wel even met dacht van, oh nee, wacht, maar ik ben er niet klaar. Dus... Ja, maar nee, ja, het is echt... Uh, maar hoe ja. doe je dat dan? Hoe laat je je dan weer op voor die volgende twee partijen? Want ja, uh, inderdaad, <lacht> in de finale. Maar je gooit dus ook allebei, geloof ik, weer, of niet? Ja, klopt. Nee, ja, het is, die moet daarna moest ik nog tegen twee meiden. En die zijn, ja, gewoon minder dan het kaliber van, van de kost. Dus dan, ja, ik moet gewoon aan mezelf gewoon, dat ik geconcentreerd blijf. En dat ik niet te veel denk aan van, nou, Kim, je hebt net de kost gewonnen, hè. Daar moet ik gewoon niet aan denken van ja, je bent er niet klaar, je moet die andere twee punten ook nog doen. En dat, eh, nou, dat heb ik wel goed gedaan, gelukkig ook. En eh, ja, nu die gouden medaille. Ja. Zeg nog even, hè, over die Lucie Dekos. Dat uh, ja. voor de mensen die niet helemaal in het judo zitten, uh, het is een naam die wij vooral kennen via Edith Bos. Want die verloor eigenlijk altijd van die Française. Hoe ja. kreeg jij het voor elkaar om haar uh, te kloppen? Ja, nee, ik kan zo... Edith, zo schuilt mijn in is het Edith links judo en ik rechts. En ik kan makkelijker tegen de kors judo, hè. Ik heb een keer op trainingslaat tegen haar judo... toen voelde ik al wel van dat ik wel goed tegen haar kom judo, hè? Ja, het is niet dat, dat, dat, ik, dat ik er alle kanten op kan gooien... maar op zich het voelt best fijn tegen haar te judo. En nou, ja, dat was nu ook te zien, want ik zat had wel drie straffen heel snel... en toen daarna scoorde ik die japon. Dus ja, ik heb eigenlijk behoorlijk makkelijk gewonnen ook nog eens. Ja, dus voor jou is het geen Dan Heb jij die eigenlijk nee. wel in het judo? Nee, eigenlijk niet. Dat is nee, lekker maar, makkelijk. Ja. Ja, nee, ja, het, ja, nee, ik moet gewoon zelf mijn best doen. zolang ik gewoon zelf gewoon geconcentreerd blijf, dan ja, dat, dat, dat komt het op zich wel goed meestal. Ja, dan sta je daar ja. in Parijs. En dat immense Bersi, uh, je ja. verslaat dan de lokale favorieten. Hè? Ja. Eigenlijk gewoon de favorieten van de wereld. Hoe ja. reageert het publiek dan? Ja, dat weet ik dus niet. Want ik dacht op zich dat ze nog wel juichten. Maar kennelijk was dus heel Bersi stil. Daar zitten 17.000 mensen in. Maar ik dacht op zich, van, nou, nou ja... Leuk, maar ja, goed, daarna. Uh, ja, ik weet, je, het is heel groot natuurlijk, maar dat kreeg ik niet helemaal mee. En ik dacht van, wow, ik heb hem gegooid. Toen dacht ik van, oh nee, Kimi, je moet nog verder. Dus ik was, ja, dat hoor, ik heb eigenlijk niet, Bercy heb ik niet heel erg gehoord. Maar ja, ik hoor in elk geval, wat ik op Twitter las, in elk geval was dat heel precies stil was ongeveer. Maar ja, ik hoor natuurlijk de Franse ja, lieveling, dus dan, ja. Ik kan me het voorstellen. ze in de finale wel op jouw hand? Ja, volgens mij wel. Maar dat heb ik ze ook niet helemaal meegekregen. Maar ik hoor dus van, uh, ja, van, van Nederlands in het publiek... dat het zich publiek ook al voor mij was. Dus op zich, uh, nou ja, leuk. <laughs> maar ja... Haal die finale nog eens even terug. Want ik bedoel, dat blijft toch, los van het feit dat je de kost verslaat, maar dat blijft toch dan het beslissende moment uiteindelijk in het toernooi natuurlijk. Ja, klopt. Nee, dat is echt Canadees. En die had ik al twee keer eerder van gewonnen. Dus op zich, ja... Ja, het ging goed. Volgens mij was anderhalve minuut. En toen scoorde ik wasari met, uh, met de heupworp. En toen daarna die houtgreep ik het afmaakte. Dus ik zeg, ja, het was gewoon dat ik rustig moest blijven. En dan gewoon wachten tot het moment waarop ik het op kon doen. En die kwam na anderhalve minuut. En ja, toen scoorde ik. En toen uh, ja, was het snel voorbij. Nog even, hè. Je hebt toch een blessure gehad in de aanloop naar het toernooi? Ja, maar ik heb geen knieoperatie gehad, hoor. Maar daar hebben heel veel mensen het over. Mijn binnenband in augustus was hier bijna volledig doorgescheurd. Op zich En uh, daarvoor was natuurlijk de speler, waardoor ik geen toernooi had. Dus in totaal heb ik inderdaad elf maanden geen toernooi gedraaid. En ja, de laatste augustus tot en met december ben ik gebaseerd geweest. Dus ik ben dus eind december weer voluit aan het trainen. En ja, het gaat gewoon echt heel erg goed. Dan is dit natuurlijk een droomscenario. Uh, ja. Moet Edith Bos gaan vrezen? Uh, want ja, jullie judo gewoon in dezelfde categorie. Ja, nou, ik denk niet wat op zich te spelen. Ik denk niet dat het Edith doorgaat tot 2016. En um, ja, tot die tijd EKWK gaan gewoon twee personen heen. Dus op zich... Uh, Jullie kunnen ja. het lekker samen doen, bij wijze van spreken. Ja, ja inderdaad. Nou, mooi. Veel succes, Kim. Nou, dankjewel. Kim Polling was dat. Wij gaan verder met voetbal. De ranglijst van de Eredivisie geeft na vandaag een uh, vertrouwde aanblik. Want voor het eerst dit seizoen wordt de top 3 gevormd door de traditionele topclubs. PSV, Ajax en Feyenoord. De grote winnaar van het Eredivisie weekend is trouwens de club uit Rotterdam. Want alle andere kanshebbers voor de titel verspeelden punten. Feyenoord was met 3-1 te sterk voor AZ. Na afloop ging het vooral over de rode kaart voor AZ-speler Nick Viergever. Maar ook de zes gele kaarten geven aan dat scheidsrechter Nijhuis het druk. Uh, het is wel zo dat de, natuurlijk al de hele wedstrijd uh, uh, een schijzer in het veld liep die niet de baas was in het veld. Hè, die heel inconsequent aan het fluiten was, uh, ook in het toepassen van de voordeelregel. Dus dan weten de spelers niet goed waar ze aan toe zijn. We hebben al uh, een uh, aardig opstootje gezien tussen Josie Eltidor en Joris Matthijssen. Allebei de heren geel. Het ja, ik, hoe ik het in het veld heb uh, beoordeeld... is dat uh, op uh, een gegeven moment uh, een overtreding komt. Uh, daarna na die overtreding nog een beetje gemor komt. En geduw en getrekt naar elkaar toe. Wat irritaties. En ik heb ze er beide uitgehaald en uh, direct afgestraft met, uh, met allebei met gele gele kaart. Immers geel, uh, Berens geel. Het wordt uh, allemaal wat harder en onvriendelijker. Nou ja, en... Uh... En of, of, of dan de schrijzer last heeft van uh, de Kuip. Dat is invloed hoe, hoe het publiek uh, achter het team staat. Dat geeft uh, het team extra kracht. En soms worden scheidsrechters daardoor beïnvloed. En, uh, en ook, ook als tegenstander ja, kun je niet iedereen uh, in deze hectiek in de Kuip is zichzelf. Een rode kaart uh, wordt er gegeven uh, door Bas Nijhuis. Ik stond in het veld en ik zie viergever een, een duel met Immers um, inkomen. Um, met snelheid uh, noppen vooruit boven de grond. Waarin hij dus het gevaar neemt uh, Immers te raken. En dat, dat gebeurde ook. Je zag Immers vol worden geraakt op de enkel. Ik zit te wachten. Ja, Gert-Jan van Beek lacht als een boer die kiespijn heeft aan de zijkant. Er wordt hij door het publiek en ik denk dat viergever er af moet. Op dat moment uh, loop ik naartoe en uh, bij mij was het direct het gevoel van uh, dit is rood. Maar goed, ik, uh, ik, ik heb natuurlijk het gevoel dat ik... Uh, ik heb ook mensen aan de kant staan. Dus ik heb het open geladen, ik heb open vragen naar de zijlijn gezegd, uh, gevraagd en ik heb gezegd... Uh, Assistenten En vier official, wat vinden jullie? Die geef direct aan rood. Ja, goed, en toen was het voor mij duidelijk om rood te geven. Er wordt uh, heftig gezwaaid hier aan mijn kant door het publiek. Richting uh, Nick Viergever. Die dus een directe rode kaart kreeg van uh, scheidsrechter Bas Nijhuis. Ik uh, moet uh, het beeld zien van de overtreding. Uh, van, vanuit mijn positie vond ik het zwaar gestraft. Maar ik begrijp ook uh, via de beelden dat het, uh, dat het rood is. Dus, uh... ja, ook, ook, ook, ook nu weer zal, uh, zullen ze zeggen... Ja, kijk maar naar tv-beelden, onbesluist inkomen. En geven ze de scheizij. Ze ja, ze hebben nieuwe regels bedacht waarin de scheiz er altijd mee wegkomt. En uh, ik denk dat uh, niemand in de Kuip het raar had gevonden... als dit uh, uh, afgedaan was met uh, een overtreding en klaar. En dan had het misschien ook nog een keer een geel kunnen zijn. En je zegt van, nou ja... Nou goed, ik beoordeel gewoon de overtreding. En als je deze overtreding ziet, als je spelers zo het risico neemt... om een speler te blesseren, ja, dan is het gewoon rood. Dat hebben we afgesproken met elkaar. En ik, ik heb het gezien en ik vind het nog een rode kaart. Kijk, als je iedere zaterdag weer naar Engels voetbal zit te kijken... dan, dan zie je uh, totaal andere wedstrijden. Ja, en, en, en je kunt... Uh, je kunt uh, Appels niet met peren vergelijken, maar uh, ja, ik vind dat wij in Nederland... op dit moment de zijn aan de pauze en dat we doorslaan. En op dit moment uh, hebben wij nog niet uh, de, de speelwijze gevonden... om daar op de juiste manier mee om te gaan. Want ja, we hebben nu inderdaad uh, na de winterstop alweer twee rode kaarten. Nou, dat was Gert-Jan van Beek. Arno van Meulen, goedenavond. Goedenavond. Heeft hij gelijk? Uh, wordt het te streng gefloten in Nederland? Zeker als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Engeland, wat van Beek zegt? Ja, dat heeft niet zoveel zin om het met Engeland te vergelijken. Dat... Uh... Dat schiet niet op. Uh, je moet kijken binnen Nederland. Uh, daar vind ik niet dat we te streng fluiten. Ik vind het eigenlijk belangrijker dat er binnen één wedstrijd... één lijn wordt getrokken door de scheidsrechter. Want uh, daar kun je wel een scheidsrechter op afrekenen als dat niet gebeurt. Ik vond dit een wedstrijd waarvan je kunt zeggen... Uh, dat Nijhuis met twee maten uh, meten. Want uh, ik vond de heen van Lex Immers eerder in die wedstrijd... Vond ik nog veel meer rood dan de kaart die ik nu trok voor, uh, voor geven. En, en dat begrijp ik niet. Ik vind viergeven geen rood. Ik vind inderdaad... Geel kun je uh, prima mee doen. Daar verschillen de meningen duidelijk over. Dat merk je ook wel in de discussies. Maar wat, wat Immers deed, was erger. Dat was uh, van, de, van de achterkant, schuin achterkant... Uh, raakt zijn tegenstander vol, ook met zijn voet uh, uh, naar voren. Uh, dus ik, ik vind dat Nijhuis hier, hier in ieder geval niet sterk gefloten heeft. Uh, en, en ja... Daar heeft hij dan wel een punt, had Verbeek, het dat hij zich vooral. Uh, want we horen natuurlijk niet het hele interview... maar had Verbeek het ook over het feit dat er dan inconsequent gefloten wordt... Door nou, dat, een scheidsrechter? Dat, zegt hij, dat zegt hij eigenlijk wel, hè, dat, dat het uiteindelijk inconsequent was. Hij noemt niet het voorbeeld uh, Immers, maar okay. wel dat, dat het inconsequent is. En dat, dat, uh, als ik dat voorbeeld van Immers erbij pak, vind ik dat ook. Uh, dat klopt niet, dat is niet in verhouding. Maar oké, okay, het uh, gebeurt, uh, Verbeek uh, raakt drie punten kwijt in Rotterdam... Nou ja, daar had hij misschien niet eens echt op gerekend. Want zo goed gaat het niet met AZ. Vorige week speelde hij thuis tegen Groningen. En daar verliest hij ook. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Dus het excuus zoeken in die arbitrage, dat schiet niet echt op? Nee, is, ook niet, is niet terecht over een heel seizoen. Uh, uh, dat is niet de reden dat AZ laag staat. Hè. Uh, dat, is, dat is duidelijk. AZ speelt gewoon uh, niet goed voetbal. Geen goed voetbal. Veel minder dan afgelopen jaar. Uh, het leek even beter te gaan rond de winterstop. Maar uh, nu weer twee nederlagen. En als je naar de stand kijkt, moeten ze nog steeds een beetje oppassen naar beneden, staan ze nog niet eens helemaal veilig... met nog twaalf wedstrijden. Dus nee, uh, ze moeten kijken wat er verder fout zit bij, uh, bij AZ... hoe ze beter moeten voetballen. Vergeet trouwens niet dat Eltidoor had er ook nog met rood afgekund. Hè. Maakt wel een slaande beweging. Dus daar komt hij dan weer, wel weer goed weg. Dus uh, het, het ligt niet aan de arbiter. Uh, hij heeft 3-1 verloren. En uh, nou ja, nee, hij zat niet zijn dag. Nou, hoe anders is het bij Feyenoord, hè? dat wint uiteindelijk met 3-1. Uh, maar als je Ronald Koeman vraagt, is de ploeg klaar voor de titel? Dan zegt hij nee. Wat vind jij? Nou, dat is wel heel slim. Maar dan komt hij langzamerhand niet meer mee weg. Dan gaan we nu mee stoppen, zetten we een streep onder. Als je uh, nog maar zo weinig te spelen hebt, want we zitten in het derde deel van de competitie... is daar drie punten van de kampioenschap af, dan, uh, dan doe je mee om de titel. Of je wil of niet, zou je bijna zeggen. Misschien wil hij wel niet, nee, hij wil wel. Het is een heel slimme tactiek. We eh, kunnen ja, het, het gebeurt Feyenoord... wel meer. Hè? Anderen doen het ook. Jan Wouters deed het ook. Ja, maar Wouters kan met Utrecht geen kampioen worden. Koeman kan met Feyenoord wel kampioen ja. worden. Dat is wel een essentieel verschil. Wouters had wel gelijk toen we de laatste weken ineens vroegen: van, kun je kampioen worden? Dat hij daar wat schamper op reageerde. En uh, dat het iets op zijn lachspieren werkte. Dat begreep ik wel. Feyenoord kan wel kampioen worden. Waarom kun je er niet omheen? Nou, kijk maar gewoon naar uh, Nederland-Italië afgelopen uh, woensdag. Fantastische interland. Nels Elftal speelde heel goed voetbal. Het nieuwe Oranje op weg naar het WK. Straks in uh, Brazilië. En er stonden gewoon vier spelers van uh, Feyenoord in de, de basis. Drie verdedigers en een middenvelder. Uh, en die speelde ook in die Interland uh, uh, goed, uitstekend. Kijk verder naar het elftal. Je hebt met Mulder gewoon een hele goede keeper. Filena is een groot talent. Pelle vinden misschien wel op dit moment uh, de beste spits van ja. de eredivisie... met zijn doelpunten en als aanspeelpunt. Ja, en we zagen een fantastische Boetius. Ja, maar dat zijn wel iedere keer... Iedere week zijn het weer andere spelers die ja, opvallen. Ja, maar dat, is, dat, dat is zo bijzonder. Dat is zo, dat is prima. Nou ja, Pelle kun je nog wel zeggen dat het een redelijk constante factor is. Maar afgelopen week Filena in de rol van Immers speelde die toen. Nu speelde die weer op zijn eigen plaats. Boetsius was al eerder uitblinker in de grote wedstrijden. En daarna zakte die wat weg. Dat past ook wel bij een speler van zijn leeftijd. Want hij is natuurlijk ontzettend jong. Maar als je zag met wat een flair hij vandaag speelde. Niet alleen die goal maakte, maar actief was in de wedstrijd. Uh, en het is ook een prachtige speler om te zien met zijn snelheid. Zijn houdingen rechtop. Uh, dat hoofd gaat alle kanten uit om meteen te kijken wat hij met die bal kan. Dus de flanken, dat was een beetje het probleem uh, binnen dit Feyenoord. de vielen spelers uh, weg dit seizoen. Cizé loopt weer het hele jaar uh, te strompelen. Uh, Fernandez, het uh, was allemaal een beetje uh, halen en brengen. Uh, Schaak aan de rechterkant is natuurlijk een uitstekende rechterspits, Maar die, uh, die kreeg last van blessures. Maar nu heb je met Boetius, gewoon een jongen die iets extra's heeft. Uh, die op die positie een van de betere spelers in de Eredivisie is. Uh, als je dan het elftal optelt, ja, dan speel je echt mee voor het kampioenschap. En uh, hij, hij kan er echt niet meer omheen. Uh, ze spelen uh, volgende week in Zwolle. Dat is een uh, lastige wedstrijd voor Feyenoord uit, denk ik. Omdat uh, Peck het ook heel erg goed doet. Maar de week daarna in de Kuip is het smullen. Want het is gewoon Feyenoord-PSV. En dat is gewoon een ja, superbelangrijk ja, wedstrijd. Is ontzettend, wat... als, als Feyenoord in Zwolle wint en het wordt Feyenoord-PSV... ga het maar zien. Ja. Ja. Als we nou even kijken hè, naar de, de concurrentie die allemaal punten verspeelde. Uh, PSV, hè? je had het er net al over spelen over twee weken tegen Feyenoord. Uh, die 2-2 tegen Vitesse, dat komt toch heel hard aan? Ja, maar die moeten een ontzettend pak op een duvel hebben. En advocaat erbij. Uh, Veel te goede ik, ploeg om punten ja, ja, te verspelen? Ja. Uh, weer, ze hebben natuurlijk de beste ploeg. En ze moeten ook kampioen worden. Daar kunnen ze niet omheen. Eerste helft spelen ze goed voetbal. Ze komen 1-0 voor. En wat doen ze de tweede helft? Ze leunen alleen maar op die 1-0 voorsprong. Je zag dat Vitesse niet draaide. Vitesse speelde eigenlijk helemaal niet zo goed voetbal. Hè. We komen al op Boni. Dat was natuurlijk weer de uitzondering. Die was doorslaggevend. Maar spelen niet, uh, niet geweldig. Het wordt 1-1 door die penalty waar je nog een vraagteken bij kan zetten. De denkt: oh, het gebeurt ons nu. Het wordt 1-1. Dat is niet goed. We gaan voetballen. Meteen weer voetballen. En maken een prachtige goal. Komen 2-1 voor. En wat doen ze er na de laatste tien minuten? slopen lopen weer terug en wachten eigenlijk weer op die 2-2... terwijl Vitesse nog met tien man speelt. Kun je dat de trainer verwijten? Ja, natuurlijk kun je dat advocaat verwijten. Hij heeft het na afloop, heeft hij het ook alleen maar over de fout van de Rijken. Dat was een fout van de Rijken. Hm. Maar hij moet ook in de spiegel kijken. Hij moet zijn elftal overtuigen van het feit dat zij het beste team van Nederland zijn. En dat zij bij een voorsprong in Arnhem met 2-1 bij Vitesse, met een man meer, gewoon de derde goal moeten maken. En dat is het afgelopen. En als je uh, spelers hebt met de individuele kwaliteiten die ze hebben... dat is fantastisch. Mertens is gewoon een, een, een topspeler. Lens is de beste speler van de eredivisie. Uh, dat zag je ook weer in het Nederlandse elftal. En Weynaldo maakte een prima goal. Hij heeft al zijn posities heeft hij goed bezet. Uh, hij heeft uitstekende wisselspelers. PSV moet kampioen worden. Ze mogen niet bij Vitesse zomaar onnodig... tegen een niet zo goed Vitesse twee punten laten liggen. Dus uh, nee, ik vind dat ze, dat ze daar zeer ontevreden over zichzelf moeten zijn. Ja, want bij Vitesse was dat puntje gewoon pure winst. Hè? Wat verwacht jij ja. trouwens dat er gaat gebeuren bij uh, Vitesse? Ja, Als... ik, ik, ik, denk, ik denk toch niet zoveel. Uh, anders dan, dan zouden ze een beetje over hun kookpunt gaan... Het kampioenschap waar ze even aan roken is natuurlijk wel van de baan. Dat weten ze. Dit elftal kan nog steeds rechtstreeks Europees voetbal halen. Dat is ook eigenlijk een prima prestatie. Natuurlijk hebben ze zelf geroepen dat ze volgend jaar kampioen moeten worden. En dat ze dit jaar weer een extra stap willen maken. Nou, Dat maken ze ook wel, maar dat is nog niet goed genoeg voor de titel. Dus waarom zou je daar nu rollenbollend over straat gaan? En waarom zal bijvoorbeeld... Uh, dat bedoel je... Ja, dat, of uh, de Rutte afscheid... de rit uitzit Ja, waarom he? zou je ineens ja. afscheid nemen van Rutte? Dat klinkt allemaal uh, onlogisch. Of Rutte moet zelf natuurlijk zich gefrustreerd raken... Ik zou me toch kunnen voorstellen dat Rutte wel een beetje weet in, in welk wespennest hij zichzelf gestoken heeft. Dus dat hij ook niet zo heel erg schrikt van de omstandigheden in Arnhem. Die afwijken van natuurlijk PSV. Uh, van zijn periode bij Twente. Dat is duidelijk. Maar hij heeft uh, met zijn verstand het contract getekend. Kwam bij een club uh, geleid door iemand. Die uit een andere voetbalcultuur komt. Een club die maar net uh, weer terug in de top is. Wat nerveuzer is in allerlei zaken. Dus daar gebeuren wel eens dingen die bij andere clubs niet gebeuren. Hij moet zich erover heen zetten. Hij wilde drie nieuwe spelers hebben. Dat is niet gebeurd. Hij heeft nog steeds een prima elftal. Anders speel ik uiteindelijk niet gelijk tegen, tegen PSV. En hij heeft een fantastische bonie. En daar heeft hij ook nog twaalf wedstrijden. Uh, mag, hij, mag hij daarmee werken? Want zo kun je het ja. eigenlijk wel omschrijven. Want hoe die in die tweede helft het voortouw nam uh, en voetbalde... En, en ook die goal, hoor, want die kopbal is dan niet zo heel makkelijk. Nou ja, daar kun je gewoon nog heel veel punten mee halen. Dus uh, ik, ik denk dat het allemaal uh, tot het einde van het seizoen nog wel losloopt. En dan zullen ze daarna wel de stand van zaken opmaken. Ja, dan gaan we de kampioenskandidaten weer eens even langslopen. Uh, Ajax, de wedstrijd waar je zelf geweest bent. De ploeg van Frank de Boer speelde 1-1 gelijk tegen het ingegraven Roda. De Boer vond dat Ajax weinig te verwijten was. Ik moet zeggen, ik, volgens mij was de eerste tien minuten... heb ik Ajax nog nooit zo goed gezien spelen, eerlijk gezegd. Het was een, echt een heel hoog niveau, terwijl de ruimtes heel klein waren. Ja, als hij dan net uh, dan niet valt, ja, je weet altijd dat een tegenstander een keer een kans krijgt. En, uh, dat was gewoon wedstrijd vandaag. Dus ik kan ze niks kwalijk nemen. Ja, Tuurlijk dat ze meer goals hadden moeten maken, maar dat weten hun ook als de beste. Ja, dat was een beetje het verhaal van vandaag, denk ik. Nou, Frank de Boer, uh, laten we bij het begin beginnen. Wat hij zei, was Ajax echt zo goed in het begin? Eerste tien minuten speelden ze wel echt briljant voetbal. Het ging razendsnel. Cuenca, de nieuwe man van, van Barcelona, begon heel goed. Een paar mooie dribbels. Was Tamata toen de baas? Later draaide dat om. En verloor hij heel veel duels. En was die linksback van Roda goed. En, nee, ze begonnen goed. En het was ook echt wachten. Ik zei het in mijn commentaar een paar keer: ja, dat gaat gewoon straks 1-0 worden voor Ajax. Die goal bleef uit. Daarna werden ze nou ja, voorzichtig in balbezit. Uh, uh, wat Ajax altijd zegt, ze willen posities wel spelen, balbezit hebben. Dat hadden ze allemaal wel. Maar het oogde wat blasé bijna, uh, uh, wat op safe. Je zat te wachten op wat meer raffinement. Uh, het probleem is ook nog wel aan de flanken dat dan Koenka wat minder werd. En Fischer een speler is die, die natuurlijk altijd naar binnen wil. Dus dan moeten de voorzetten van, van Blind komen... die dat wel heel goed deed in de eerste helft. Ja, en Roda verdedigde gewoon ontzettend goed, heel stug... Heel ja, consequent, maakte uit de counter een doelpunt. En de tweede helft ook. Het was knap om te zien hoe ze de mouwen opstroopten... en er echt wel tot de laatste seconde voor, uh, voor gingen. En natuurlijk, als je naar de laatste tien minuten kijkt... ziekte Zon nog tegen de lat. Had Ajax die tweede goal wel kunnen maken. Maar alles bij elkaar viel het me eerlijk gezegd wel wat tegen. Als je naar Ajax-Roda gaat op dit moment in de competitie... ja dan verwacht je eigenlijk toch dat Ajax wel met, uh, met 2-3-0 gaat winnen. En dat, uh, dat gebeurde niet. Dus nou, Frank de Boer... Is eigenlijk niet zo ontevreden over zijn spelers. Ik denk ook wel dat hij iets ontevredener zou mogen zijn. Hij zou iets kritischer mogen ja, zijn. Ja, vind, ik wel, zijn vind ik wel. Ik heb uh, van Sim de Jong niet veel gezien. Uh, Eriksen viel uh, niet echt op. Dat zijn wel de spelers die wat extra uh, moeten betekenen bij, uh, bij Ajax. En hij zei trouwens ook deze week. We hebben nu een programma met uh, RKC, uh, Ado Den Haag en nu dus Roda. Dat moeten negen punten zijn, willen we kampioen zijn. Want hij moet nog wel drie punten inlopen op PSV. Nou, daar is hij er alweer twee van kwijt. Ja, hoe belangrijk is het trouwens dat de Boer weer kan beschikken over Ziktozon? Gaat hij ja, ook spelen de komende ja, tijd? Ja, ik, ik vroeg hem naar, uh, naar afloop naar. En toen uh, liet hij eigenlijk wel, wel weten dat hij gewoon met Ziktozon gaat starten de komende wedstrijden. Hij was ook zijn eigen, eigenlijk zijn eerste spits. Maar sukkelt eigenlijk al, al lange tijd. Nu is hij helemaal fit, nu gaat hij ook echt spelen. Dat betekent uh, dat Siem de Jong ongetwijfeld zijn rol zal krijgen op het middenveld. En dan moet er iemand uit en dat zal uh, Schöne kunnen zijn. En als hij misschien iets brutaler wil spelen in bepaalde wedstrijden... waarvan hij toch al denkt dat hij beter is... dan zou hij met Schöne wel kunnen spelen en dan speelt Paulsen niet. Dat wordt de afweging. Maar hij gaf wel duidelijk een uh, vingerwijzing... dat Siktorson de spits wordt de komende wedstrijden... en auto automatisch dus de jonge een linie uh, terug gaat zakken. Dan gaan we naar Twente. Laatste kampioenskandidaat, uh, gelijkspel tegen FC Zwolle. Ging helemaal mis naar rust. Dat gaf Robert Schilder toe. Het gewoon waardeloos, ja. Ging niks, niks is goed gegaan in de tweede helft. Zakken jullie door het ijs? Ja, we zakken zwaar door het ijs, ja. Want ik heb uh, sinds ik bij twintig ben niet, uh, als team zijn niet zo'n slecht tweede helft uh, gespeeld. Is het een mentale kwestie? Ja, daar lijkt het wel op, want, want ja, niks gaat meer goed. Dus uh, het lijkt me sterk dat je, dat je als team zijn ineens niks meer kan. Het is weinig zelfvertrouwen dan ook, lijkt mij. Ja, tuurlijk dat uh, op zo'n moment... Uh, Zie je als team dat het zelfvertrouwen zwaar, uh, zwaar afneemt. Uh, ja, dat, is... dat voel je ook binnen de ploeg dan? Ja, je ziet het toch. Uh, niemand komt meer uh, echt aan de bal. Niemand komt meer vijf. De ballen uh, kunnen nog geen drie, drie, vier keer naar elkaar overspelen. Ja, uh, we houden geen ballen vast. Ja, dan zie je de ploeg wel, uh, wel in elkaar storten Hoe is het in de kleedkamer na afloop? Hebben we iets van, hoe kan dit, jongens? Ja, tuurlijk. Het, uh... Maar ja, dat hebben we al een paar weken. Maar ja, we uh, kunnen wel praten. Maar ja, je zou het toch op het veld moeten laten zien. Want... Uh... Ja, zo, zo kan het niet verder. Twente dus kostbare punten verloren tegen Pek Zwolle. Ik hoop dat ze het me Zwolle vergeven. Geen FC Zwolle, dat was er ooit. Uh, Arno, wat moet er gebeuren bij Twente? Want ook daar lijkt het gewoon niet constant... Nee, ja, maar ja, bij Twente is het wel constant. Het valt namelijk constant tegen. Ja. PSV en Ajax zijn er nog wedstrijden bij waar ze een hoog niveau halen. Alleen houden ze dan geen uh, drie, vier wedstrijden op rij vol. Nee, Twente, ja, ondanks die stand op de ranglijst waarmee ze nog kampioen zouden worden... geloof je, geloof je er eigenlijk niet meer in en geef je er echt geen, uh, geen, geen euro voor. Ja, de basis uh, uh, ligt altijd bij de, bij de baas en dat is de trainer. Dus je moet heel verwijtend naar McLaren kijken. Hij krijgt het maar niet aan het spelen, terwijl we naar de... Spelers toe, als we als we ze beoordelen, individueel kijken zeggen van nou, er zit toch heel veel potentie in. En hij krijgt het niet voor elkaar. Maar waar dus... ligt dat dan aan? Nou, in het kampioensjaar. Ja, maar nou oké, okay, dat, dat is in voetbal zo. En misschien was het kampioenselftal wel verder dan dit elftal. En was zijn invloed misschien achteraf wel minder uh, in het elftal en waren de spelers die de regie zelf wat meer in handen hadden. Uh, en, en nu moet hij het misschien meer van buitenaf opleggen. En lukt hem dat niet. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Nee, het, het is uh, onsamenhangend. Uh, het is ook uh, um, verdedigend. Nou, dat is McLaren. Hè, de, dat straalt hij zelf uit. Ook vandaag verdedigde hij weer terug in zijn elftal in de tweede helft bij een met woord. Dat lukte weer niet trouwens. Er kwam alweer een verdediger bij. Um, had een de middenvelden eruit, dan gaat hij de boel wel wat draaien hier en daar. Maar dat was ook alweer niet sterk, daar, daar straalde heel weinig vertrouwen uit. Uh, ik begreep dat de spelersbus van Twente terug in, in Hengelo of in Enschede... dat daar ook supporters, uh, ontevreden supporters hebben staan wachten en hun verhaal gedaan hebben. Dus de onrust neemt ook wel in die kringen toe. Uh, dus dat zijn voetbalkennis die over die stand heen kijken... en wel zeggen, het gaat niet goed met ons elftal. En dat ook McLaren uh, kwalijk nemen. Ik ben heel benieuwd wat daar gebeurt... Uh, als de, als de druk uh, ergens in de top te groot gaat worden... verwacht ik echt dat dat in, uh, in Enschede is. Want je kunt niet zo lang zo slecht spelen met dit materiaal... zonder daarmee weg te komen. En ze doen het na de winterstop natuurlijk ook echt slecht. En ze hadden eigenlijk nog geluk met het punt in uh, Zwolle. Want Zwolle was echt sterker. En kijk, naar die slotfase hm. nog wel een kans is krijgen op de, op de tweede goal. Dus ze mogen nog blij zijn met dat uh, punt. Ik ben erg nieuwsgierig de komende weken. Uh, ze hebben een gunstig schema. Ze hebben bijvoorbeeld veel meer wedstrijden nog thuis te spelen dan uit... Maar oké, okay, dit, dit gaat zo niet goed. Haperende machine. Ja, het is absoluut een, een, een machine waar heel veel stof in zit. Ja. Zeg, euh, nog één wedstrijd moeten we gewoon noemen. FC Utrecht de laatste tijd aan een geweldige opmars bezig. Maar het wordt nu gestuurd door NSC. Ja, was het verrassend eigenlijk? Ja, nou, ook weer niet zo verrassend. Hè? Uh, in Nijmegen had NSC gewonnen. Alex Pastor is een uh, tactisch hele goede trainer. Had ook het concept van Utrecht dat 4-4-2 speelt... met een belangrijke rol voor Kali. Had hij goed ontrafeld. Uh, wisten wat hij daartegen moest doen. Uh, die clubs ontlopen elkaar niet zoveel. Trouwens, Utrecht haalt bijna volgens mij uit... betere resultaten dan thuis. Uh, dat zegt ook wel iets... Uh, maar het is gewoon heel knap van NEC. En ook wel weer grappig. Valkenburg en Boijmans, allebei gehuurd van AZ. Nu uh, onlangs in de winterstop. Scoorden allebei een doelpunt. En Boijmans vorige week ook al. Boijmans vorige week ja. ook al. Dus die trekt wel een beetje lange neus. Uh, uh, wilde zelf weg uit Alkmaar. Heeft daar nog een robbertsje over gevochten met Verbeek. Die dat onbegrijpelijk vond. Maar laat nu wel zien bij NEC dat die voorlopig ook als pin zitten, Maar wel zijn goals meepakt. Valkenburg scoorde ook een doelpunt. Deden in Alkmaar ook wel regelmatig. Maar stond toch niet in de basis. Hey, NEC doet het. Uh, Ontzettend goed. Uh, en als je nou naar het materiaal kijkt... Uh, ze hebben wel in de breedte een goede selectie, vind ik... maar er zitten ook weer geen echte toppers in. Dan hebben ze geen betere spelers dan bijvoorbeeld Veen of AZ... die veel lager op de ranglijst staan. En dan is dat credits voor Alex Pastoor... die ontzettend veel rendement uit het, uh, uit het elftal haalt. Uh, wat dus blijkbaar de anderen de andere niet lukt. En uh, nou ja, zij zijn op weg naar uh, nou ja, minimaal playoffs. Dat is uh, weer heel knap. Het blijft een interessante competitie. Hè? Volgende week mag je gewoon weer zien. Het is, het is een fantastische welke competitie. Welke weer punten verliezen. Gio, kijk eens om je heen. In uh, Spanje weten we wie de kampioen is nu al. Ja. In uh, Duitsland, Bayern München. In Engeland, uh, United. En, en in Nederland kunnen de vier ploegen kampioen worden. Dus het, het, is, een, het is een heerlijke competitie. Dankjewel. Arno van Meulen. Glory Days van Bruce Springsteen. Nigeria heeft de 29e editie van de Afrika Cup gewonnen. In de finale waren de Super Eagles met 1-0 te sterk voor Burkino Faso. En dat moest gevierd worden. De winners, De champions of the All Africa Cup of Nations, South Africa 2013. Nigeria. Nou, enthousiasme bij de speakers. Natuurlijk de eeuwige Zelas op de achtergrond. Ragnar Niemij, goedenavond. Dag. Nou, je hebt de finale gevolgd. Uh, ja, Nigeria was natuurlijk wel de grote favoriet hè, voor deze finale. Jazeker, en dan moet je het wel even waarmaken natuurlijk... maar er zijn genoeg argumenten aan te dragen... om te zeggen dat Nigeria ja, het moest doen vanavond. Uh, ja, kijk even naar de landen, 15 miljoen inwoners, 140 miljoen inwoners... in Nigeria, 15 miljoen in Burkina Faso. Kijk naar de ploegen die achter de namen van de spelers staan. Uh, ja, dan zitten toch meer spelers van naam en faam bij... en clubs waarvan je denkt, ja, weet je wel, Chelsea bijvoorbeeld... met O.B. Mikkel, met uh, Moses, ja. dat soort namen... Dus ja, dan is Burkina Faso wel op voorhand de underdog. Maar als je dan naar het toernooi kijkt, is het dan ook de terechte winnaar? Uh, Hoe ze er doorheen gehobbeld zijn? Ja, nou ja, dat laatste wat je eraan toevoegt is eigenlijk wel belangrijk. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar wie zij hebben uitgeschakeld... Ivoorkust in de kwartfinales en Mali in de halve finale's. Allebei landen waarvan van tevoren werd gezegd... dat zouden wel eens landen kunnen zijn die heel hmm. ver gaan komen. En Ivorcus is een verhaal apart. Vorig jaar de penalty-serie tegen Zambia. Dat ze de titel nu na een jaar al kwijt is... Maar die voorkeurs met baat toch de vaandeldrager van het Afrikaanse voetbal, de afgelopen pakweg tien jaar. Zou het dan toch een keer moeten gaan doen? En dit leek de ideale mogelijkheid, de laatste kans misschien wel voor hem. 35. De Broers-Touré zitten daarbij, die zouden het gaan doen. Nou ja, als je zo'n land uitschakelt, Mali uitschakelt een verrassing als Burkina Faso uitschakelt... dan valt er niet zoveel tegen in te brengen, nee. nee en dan het sprookje van Burkina Faso. Uh, hoe bijzonder is het überhaupt hè, dat dat land in de finale stond? Nou ja, om, om even een paar cijfers erbij te pakken. Vorig jaar deden ze ook mee. Je ziet wel uh, sprongen bij dat land. Zijn toch de laatste keren er steeds bij geweest. Maar vorig jaar drie groepswedstrijden, drie keer verloren en naar huis... Uh, die hebben één keer eerder een halve finale gehaald. Uh, die prestatie hebben ze dus nu overtroffen. Dat was in 1998, toen ze het toernooi zelf in eigen land uh, organiseerden. Daar kun je, je misschien iets van herinneren. Dat was om de derde plaats destijds nog een wedstrijd die met 4-1... ja, daarin stonden ze met 4-1 voor, 10 minuten voor tijd. Dat werd 4-4. En uiteindelijk ging Congo naar er nog met het brons vandoor. Maar dat is in principe een heel klein land. En een Belgische bondscoach, die man van dat ja. omkoopschandaal, die Paul Put, een Nederlandse videoanalist, ja, die put die had natuurlijk wel heel graag met die beker... naar Guagadougou, de hoofdstad, willen ja. afreizen, willen vliegen. En dan toch misschien ook wel op z'n hem in Brussel even willen aankomen met dat, dat ding in z'n achterzak. van van jongens, zie je wel, Kijk, dat kan ik, ook zonder. Ik kan ook fixing. wat, ja, ja. want hij staat er in België natuurlijk niet zo geweldig op. En vergeving lijkt toch nog steeds ver weg. Een advocaat nog steeds mee bezig met die zaak. Maar ja, het is een, een verrassing dat zo'n land er staat. Het is een heel groot feest geweest, mensen hadden echt wat te vieren. Dat gevoel zal wel blijven. En ja, kijk je naar de sterspelers... dan kom je uit bij Piet aan speler van Ren... Een speler van Olympique Lyon, eh, Bakari Kone, ja. een centrumverdediger. Ja, dat zijn dan de grote namen. Het was een fantastisch toernooi waarin alles mee zat... en waarbij een topprestatie is geleverd en dat hield op in de finale. Jij zegt het was een fantastisch toernooi voor Burkina Faso. Was het toernooi zelf ook fantastisch? Uh, hoe gaat deze Afrika-cup de geschiedenis in? Nou ja, ik heb er nu een aantal behoorlijk van dichtbij gevolgd... en het is toch elke keer hetzelfde. Je ziet al die wedstrijden live op televisie... waar je vaak het gevoel krijgt... Nou, als je er nou een uur samenvatting van zou maken... of drie kwartier, halveer ze... Dan blijft nog steeds het beeld van de wedstrijd overeind Dan haal je de hoogtepunten eruit. Want met name in die groepsfase zijn toch veel uh, wedstrijden niet fantastisch. Er worden nog steeds behoorlijke overtredingen gemaakt. Het zit uh, soms ram, ja, rommelig in elkaar. Ja, het Zoals deze finale, die was rommelig toch? Ja, rommelige wedstrijd. Ik heb ook heel veel keepers gezien. Bijvoorbeeld wat clowns waren als die in de eredivisie zouden meegaan. Nou ja, die zouden niet meegaan omdat ze het niveau niet aan zouden kunnen. Die zie je toch ook bij goede landen op doel staan. De lege stadions zullen weer in herinnering blijven. Wat was daar nou de reden van? Er is gesproken over slechte marketing. Mensen wisten soms niet eens dat er gevoetbald werd. Uh, ja, mensen hebben misschien het geld er niet voor in de arme wijken, noem maar op. Het is toch een grotendeels zwarte sport ja. in Zuid-Afrika. Oorspronkelijk was dit toernooi gepland in Mali en was het WK 2010 een jarenlange toernooi. Dus dat zijn een aantal dingen waarvan je zegt, ja goed, die blijven in je achterhoofd wel spelen. Zeg, en spelers? Zijn er nog bepaalde spelers echt enorm opgevallen in dit toernooi? Nou, bijvoorbeeld uh, bij Nigeria. Die man had pech. Emenieke, een spits. Uh, Emmanuel Emenieke, die is topscorer gedeeld van het toernooi geworden. Speelt in Moskou. Uh, dat is iemand die zichzelf echt heeft laten zien. Uh, Piet Trojpa, die speler van Rennes, die heeft bij HSV nog gespeeld in de Bundesliga... Uh, heeft het heel goed gedaan. Moses uh, door Chelsea nu weer bij Wigan uh, ondergebracht. Seydou Keita van Mali, die toch ook om de, in de wedstrijd om de derde plaats... zijn elftal echt weer bij de hand heeft genomen. Oude speler van Barcelona, dus dat is wel eentje van het verleden... om het maar even een beetje disrespectvol te zeggen. En als ik er nog eentje uit mag pikken... Kenneth Omeru van Adel Den Haag, uh, de rechterverdediger van Nigeria... begonnen als reserve tijdens het toernooi, uh, als rechtsback in het elftal gekomen centrumverdediger geworden vandaag ook. Dus eigenlijk steeds een belangrijkere positie ingenomen. En bij ADO, laten we eerlijk zijn, die spelen dan tegen Roda... en dan loopt die Omeru daar. En dan is toch bij velen misschien nog het idee... dat is er weer een van Chelsea, een van die honderd. Uh, een Nigeriaan, we zien het wel, maar die wint wel die prijs. En ja, is toch een grote jongen geworden op dit toernooi. Zeggen het enige doelpunt in de finale werd gemaakt... door een speler die geloof ik nog in eigen land speelt, hè? Ja, dat is grappig. Het was wel zijn dag, Sunday Meba. Dus die dacht, ik pak Komt hem even, oh, een heel flauw grapje trouwens. Maar goed, ik kwam hem op Twitter tegen, dus het mag blijkbaar. Maar uh, dat is wel bijzonder. Er zitten jongens bij van Chelsea, jongens uit allerlei uh, ja, goede, van goede clubs... van Dynamo Kiev, uh, he, noem het allemaal Europa, uit Frankrijk... En dan, uh, ja, dan is het zo'n jongen die ook meteen in een interview na afloop zegt... zo aan de rand van het veld. Ongelukkig. Ja, he, maar zich ook realiseert van... Uh, dit is voor mij natuurlijk het moment. Hij had er zelfs nog een kunnen maken. Misschien wel geen hele grote kans, maar dat had gekund. Die denkt ook bij zichzelf. Die, die, die ponden, die wil ik ook wel op mijn rekening schrijven. Net als O.B. Mikel. Dus uh, die heeft zichzelf op de kaart gezet. En natuurlijk als je op zo'n toernooi uh, basisspeler bent van Nigeria... en je doet het goed... Dan bent je natuurlijk sowieso wel in die boekjes van de scouts. Maar het is voor hem een bijzondere... Het is een gek, een gek idee. Ja, we hebben nu twee jaar achter elkaar die Afrika Cup gehad. De volgende is gewoon weer over twee jaar pas. Hè? Ja, het, idee, het, het verhaal daarachter dat is in de groepsfase natuurlijk vaak verteld. Uh, dat uh, was dat uh, ze willen af van twee grote toernooien in even jaren. Een WK en dan ook nog die Afrika Cup ervoor. Dus ze moesten een switch maken een keer van even jaar naar oneven jaar. Uh, vorig jaar is Zambia het geworden... Uh, ja, die zijn het één jaartje geweest. Dat maakt voor de, ja, die prijs blijft staan. Ja, is toch wel een beetje snel. Ja, een beetje, ja, snel, een beetje too much wel. ook misschien. En uh, nou ja, goed, dat is, nu is die switch gekomen. 2013, 2015, 2017. dat allemaal ingepland. Is allemaal al uh, bekend waar het gespeeld zal gaan worden. Dus dat was uh, vermoedelijk eens, maar nooit weer. Ragnar, dankjewel. Ragnar, bij je was dat. Het is nog maar een kleine stap hè, van het uh, voetballen in Afrika... naar de Hockey India League... Dat uh, ja, korte toernooi eigenlijk, een aantal weken, anderhalve maand zo'n beetje... waar de beste spelers ter wereld in India gaan spelen. Uh, dat kende vandaag zijn nou Portioze. De finale werd gespeeld tussen de Delhi Grave Riders en de Ramchi Rhinos. Oftewel Tim Jenneskens, Nederlandse hockeyer, versus Floris Evers. Evers won met 2-1. Bij de Camp hebben we aan de telefoon. Floris, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik zei net voor de geind... Ik ben kampioen van meer dan van een land van meer dan 1 miljard mensen. Dus dat mag gevierd worden. Dat tikt wel aan, hè? Waren waar het bijzondere ja. weken? Uh, ja, ik denk dat Tim zal beamen. We hebben elkaar vaak gesproken dat het voor alle Nederlanders die hier geweest zijn super bijzonder was. En uh, ik moet je wel zeggen, de kerst op de taart is vanavond. Ik weet niet wat ik meemaak. We zijn op straat aangehouden in mensen. En uh, we zijn nu uh, in een helemaal mode modeshow hebben ze voor ons geregeld en iedereen gaat los. Dus het is. Uh, ja, fantastisch. Uh, één woord geweldig. Ja, het is groot feest. Uh, het is natuurlijk niet echt iets heel erg nieuws voor India. Maar het is wel nieuw dat jullie erbij zijn. Uh, ja, is het echt een enorm spektakel? Uh, ja, uh, nee, ja, Het is een waanzinnig spektakel. En het was vanaf dag één uh, schitterend. Uh, ik denk dat het zelf ook niet gewend zijn. Want we hebben echt geprobeerd om een hokje in lift te geven. En wat we hier meemaken is uh, uniek. En uh, wat ik net zei, de finale was uh, uitverkocht huis. Vuurwerk en alles. En, uh, ja, ik denk dat, uh, dat we allemaal een hele mooie tijd gehad hebben. Tim, hoe waren die weken voor jou? Het, het was voor ons, uh, uh, ja, het was voor mij in ieder geval en voor Nederlands denk ik, die ik hier heb gesproken dat was het een zinnige ervaring. En um, uh, het was één uh, groot feest eigenlijk bij de wedstrijden. Het publiek was ongelooflijk. Ik hoorde zelfs ook vandaag het TikTokstadion naast ons hockeystadion. ...nog zelfs uitgekocht was om op een groot scherm te kijken. Het is één grote hobby-space hier. En, en buiten dat is het gewoon een land waar, waar heel veel in gebeurt. En, uh, en ik denk dat het een unieke ervaring is die ik heb mee mogen maken. Dus Daar ben ik echt heel blij om. Uh, hoe heb jij trouwens het niveau ervaren, Tim? Ja, uh, bij het begin uh, hoorde ik of merkte ik vanuit, vanuit de persen in Nederland... ook ...dat het een beetje kritisch was dat het niveau wat laag was. Maar ik moet ook zeggen dat gaan het toernooi het niveau echt omhoog ze gaan. En je kunt heel veel leren van hun, uh, van de manier waarop zij voor technisch, uh, technisch spelen met de bal en dan dingen dingen. Maar wij hebben denk ik, als de buitenlandse spelers heel veel tactisch uh, uh, bijgebracht aan die jongens. En ik, ik merk echt niet van en ik vond echt wel waanzinnig toernooi en de hockey ontzettend leuk om te spelen. Het gaat, het gaat vooral op en neer in zo'n land. En, uh, Nee, ik, ik, ben, ik moet ook zeggen, heel positief over dit nooit. Floris, zo'n wedstrijd als vanavond, ja, hè, ook, de beslissende wedstrijd, ja, die finale. Ja. Ik zeggen, want ik kwam uit een drie maanden vakantie en uh, was voor mij lastig om qua niveau meteen aan te haken, zeg je eerlijk. Uh, uiteindelijk maakt dat niet uit, want ik ben kampioen geworden, maar <laughs> nee, uh, Tim heeft het laatste moment mogen. Die heeft een fantastisch nooit gespeeld en het niveau uh, lag zeker qua tempo, wat Tim ook zegt, die Indiërs kunnen hard rennen en zijn handiger met de bal dan welke Europeaan. Alleen ze moeten tactisch wat erbij leren. Uh, maar het niveau was zeker uh, hoog. En uh, de mensen die in Nederland schreven dat het tegenviel. die hadden lijken moeten komen. Want uh, ik denk dat het zeker uh, op die was. En dan, hè, toch, hè, je speelde in India. Uh, totaal andere cultuur. Wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt, Floris? Uh, nou, we hebben, ik kan daar wel een boek over schrijven. Misschien heb ik het wel Tim, mee ga. Niet. Maar uh, wat, wat, wat ik bijzonder vind is hoe het land. Het is heel opportun. Dus. Uh, de ene dag benen held, de andere dag niet. Dan als je dan, we hebben dan niet gewonnen dus dan is alles mooi. Maar als je verliest, dan uh, hangt het directeer aan de lijn wat er allemaal misgaat. En dat is ook wel eens de, de druk die die Indiërs zelf hebben. Dat als ze winnen dan worden ze als wereldkampioen uh, favoriet voor de wereldtitel En dan verliezen ze en dan zijn ze uh, dramatisch. Dus dat, dat opportunisme zit wel heel erg in de, de cultuur hier. En wat ik grappig vond, de eerste maand, de eerste dag dat ik mijn teamgenoten ontmoette, waren ze heel stil. En we deden een voorstelrondje en er kwam weinig over de lippen. En uh, vandaag ging het al een beetje vooruit, een maand later. En uh, ik ben met Tim en kwam aan, we, we hebben in een maand tijd dat die je, je eigen team zo goed leren kennen... ...heb je allemaal nieuwe vrienden erbij en uh, het is mooi om te zien hoe zo'n familie een maand kan groeien. Dat, dat vond ik persoonlijk heel erg bijzonder. Uh, Tim, het niveau van die Indiërs wordt op deze manier natuurlijk ook wel hoger, hè? Dat kan nog wel eens een nadeel weer zijn voor Nederland. Ja, maar daarentegen is het... Ik kijk er ook hier is, uh, is uh, redelijk sociale sport en ik uh, we hebben India ook nodig om om een wereld, een wereld uh, om in de wereldtop te blijven zeg maar qua Olympische staten en, uh, en Olympische uh, Olympische spelen voor te houden met België. Het is zo'n groot land en, en het land het is in de hockeygeschiedenis is het altijd een topland geweest. En het zou fantastisch zijn om dit op, op deze manier ze weer terug kunnen brengen, want we zijn een beetje weg, nou ja, ik, wat ik moet ook zeggen wat Floris ook zegt. Ik, hoor, ik hoor al die vrouwen hoor, die, die, die, die je weer vertelt. Het is gewoon een aanzienlijke ervaring. En ik, ik ben alleen maar blij dat ik India kan helpen op deze manier om te zorgen dat ze weer, weer helemaal terugkomen. Want dat is echt een fantastische, fantastische ervaring. Floris, afsluitend. Jij komt naar Nederland terug als yoga-instructeur. Hoe zit dat? Ja, daar wordt de nadruk op gelegd. Dat ben ik inderdaad. Maar uh, ik ben wel stijver geworden deze afgelopen maand. Met 12 wedstrijden en uh, 24 vluchten. Dus uh, echt lenig ben ik niet. Maar ik heb uh, hiervoor inderdaad vijf weken in Goa. een yoga uh, teacher opleiding gedaan. Ik heb verder niet veel ambities om dat uh, fulltime te gaan doen. Maar dat was ook een mooie ervaring. En helemaal mooi om al in het land geweest te zijn. Ik heb wat interviews hier. En uh, de mensen in India vonden dat, dat prachtig. Dus. Hey, ik ben wel een beetje van het land gaan houden en uh, ik noem Ranchi mijn tweede huis. En, uh, het is niet een stad waar heel veel te doen is, maar ja, als je zo'n titel met, uh, met Ranchi mag winnen en als je ziet dat de mensen in het publiek echt uh, achter ons team stonden, dan voel je, je toch een beetje, uh, beetje Indië. Dus dat, uh, ja, ik zal hier nog wel vaak uh, terugkomen, ook volgend jaar, maar zo mooi, als deze zal het niet worden. Dat was de eerste keer dat was in Ranchi en uh, dat zal volgend jaar misschien ook niet zo zijn in de finale. Dus uh, voor nu, uh, ja, uh, mooie eigenlijk niet vandaag. Voor jullie allebei, geniet er nog even van die laatste paar dagen en uh, goede reis terug naar uh, het koude Nederland. 5 was dat. Met een staanslot zeggen ze dan. Het nummer heet 'Makes Me Wonder'. Hij is in Nederland niet zo bekend als trainer, maar in Duitsland is hij een steeds grotere naam aan het worden: Jos Luhukai. Eerder wist hij het nietige Augsburg naar de Bundesliga te loodsen. En nu staat hij sinds de zomer aan het roer bij Hertha BSC in Berlijn. Dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. En ook daar doet hij het erg goed. Komende maandag speelt hij de wedstrijd van het jaar in Berlijn. De stadsderby tegen 1 FC Union. Correspondent Tim de Wit zocht Luwokai daarom maar eens op. Jos Luwokai, trainer van Hertha BSC. Um, ze noemen je hier de kleine generaal. Is dat een compliment? Ja, ik denk het wel. Uh, ik weet niet zo goed... Uh... Natuurlijk waarom of hoe of wat. Maar ik denk dat het natuurlijk wel een stuk ja, respect is uh, wat, uh, wat je krijgt als trainer. Ja, het gaat hartstikke goed hier natuurlijk met Hertheil. Dus dan tweede, uh, 18 wedstrijden ongeslagen inmiddels. Uh, het gaat met de nummer drie is ook heel groot. Waardoor promotie dichterbij komt. Want de eerste twee in de Tweede Bundesliga promoveren rechtstreeks. Terwijl toen je hier begon natuurlijk in juli trof je een club aan die net gedegedeerd was. Er was hier veel onrust. Ja, natuurlijk heel veel onrust. Heel veel ontevredenheid. Het was heel kritisch en heel negatief. En ik heb eigenlijk van dag 1 af gezegd van... ik kijk niet meer terug. Wat geweest is, is geweest. En we hadden een klare doelstelling... dat we met Hertha BC weer uh, dit seizoen terug een keren in de eerste Bundesliga. En daar heb ik me op uh, gefocust. Maar wat heb je veranderd? Kun je dat aangeven? Ik denk dat het de manier van werken is met een team... Die ook aangeslagen uh, was. Uh, meerdere spelers hadden ook mentaal uh, nog niet die, die knop kunnen omleggen. Uh, je moet je voorstellen, dit is een ontzettend grote stad met heel veel uh, media, met dagelijks uh, heel veel kranten die uh, over Hertha schrijven. Als het goed loopt, is het heel mooi voor die spelers. Als het minder goed loopt, is het ook uh, heel zwaar. En ze moesten natuurlijk mentaal daar afstand van nemen. Uh, en ze hebben eigenlijk snel uh, ook mijn weg die ik voor hun in mijn hoofd had snel opgenomen en ook kunnen omzetten. En dat is het mooiste voor een trainer, als je je filosofie en je manier van werken... weer op een nieuwe groep kunt transporteren en dat ze daar ook succes mee hebben. Vorig jaar trainde je natuurlijk bij Augsburg, bleef jullie heel knap in de Bundesliga. Je koos er toen dus voor om een stapje terug te doen naar de tweede Bundesliga, naar Hertha. Waarom eigenlijk? Ja, omdat ik uh, drie jaar lang aan de limit heb ge gewerkt in Augsburg. Het was uh, ongelooflijk succesvol, uh, die drie jaar. En ik had voor mijn gevoel uh, een nieuwe uitdaging ook nodig. Uh, en dat is uh, Hertha BC geworden. Uh, wat veel mensen niet begrepen, maar uh, Hertha B.C. voelt als een eerste Bundesliga club. Als je hier uh, om je heen kijkt, als je naar het stadion kijkt, als je naar die fanbeleving uh, uh, kijkt, dan uh, merk je dat en voel je het elke dag. Nog even over komende maandag. Grote derby tegen Union. Uh, ja, in Nederland kennen we die wedstrijd niet zo, maar het Olympiastadion is volledig uitverkocht. Bijna 75.000 mensen. Ja, kun je aangeven hoe dat hier leeft? Want we hebben het over de tweede Bundesliga. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. In Nederland zouden ze dat ook niet begrijpen. En uh, je moet eens je voorstellen, als je over een eerste divisiewedstrijd praat, dan zitten daar misschien duizend of tweeduizend of drieduizend mensen. En hier zitten bij een tweede boendesliga-wedstrijd maar 75.000 mensen. Deze club heeft zoveel traditie. Uh, dat zit uh, natuurlijk ook in het verleden. En uh, Union is een, uh, is een club ook van, van het volk, van de mensen. En uh, het zijn twee clubs die in dezelfde stad uh, tweede boendesliga spelen. En uh, ja, de rivaliteit is natuurlijk groot. En uh, het gaat om veel uh, beleving, veel uh, emotie. En uh, ja, het is hartstikke mooi om uh, dat uh, maandagavond mee te mogen beleven. Fans zijn enthousiast over je. De media is ook vrij positief over je als je erover leest. Uh, de spelers. Waarom past Duitsland zo goed bij jou? Ja, omdat ik denk ik uh, in al die jaren uh, ja, veel sympathie gekregen heb. Door de manier uh, van werken, door de manier van communiceren. Denk ik door de manier van uh, beleving ook. En je uh, geniet... Uh, het voetballen hier in Duitsland uh, nog elke dag. En, uh, ja, ik, vind, uh, ik vind het gewoon uh, fantastisch om uh, ja, in Duitsland te werken. En, maar een keer een club in Nederland. Zit dat er nog in, in de toekomst? Ja, de, de mogelijkheden zijn wel geweest, maar uh, ik zie mezelf uh, niet terugkeren uh, naar Nederland als trainer. Maar je mag nooit, nooit zeggen, misschien uh, doet zich wel een keer uh, die gelegenheid voor. Maar uh, zoals ik het nu zie, uh, hoop ik dat ik uh, nog een verdere toekomst uh, hier bij Hertha heb. Hopelijk ook een succesvolle en dan denk ik, ik niet over uh, Nederland na. Blijft een mooi verhaal. Jos Loewakai in Duitsland. Doet het goed daar? Dan gaan we naar het buitenlands voetbal in de andere landen. Engeland, daar speelde Manchester United tegen Everton. Het won met 2-0. En Robin van Persie scoorde opnieuw. De stand daar is Manchester. Gaat aan de leiding. 65 punten uit 26 duels. Daarachter twee punten. Nee, wat 12 punten erachter. Manchester City, de stadgenoot. Met 53 uit 26. En dan op de derde plek Chelsea. In Italië, uh, daar werd. Werd één wedstrijd gespeeld. Inter speelde tegen Kievo. 3-1 was de uitslag. En daarmee is Inter weer opgerukt naar de vierde plaats. Eén plaatsje bovenstadgenoot AC Milan. Daar gaat Juventus aan de leiding. 55 uit 24. Napoli tweede met 5 punten achterstand. Dan Lazio, Roma en dan Inter. En in Spanje was Rayo Vallecano speelt daar tegen Atletico Madrid... Het is inmiddels afgelopen, zelfs Madrid verliest de nummer 2 in Spanje... verliest daar van de nummer 8, Rayo Waikano. Barcelona aan de leiding in Spanje, dat wisten we al... 62 uit 23 straatlengte voorsprong op Atletico Madrid... die nu 53 punten uit 23 hebben. En Real staat op de derde plaats met 46 punten uit 23 duels. En in Turkije stond Wesley Sneijder voor het eerst in de basis bij Galatasaray. De koploper was met 2-0 te sterk voor Antalya Spor. Burak Jimas maakte beide treffer. Het dan Squash, vertrouwde namen op het podium bij de Nederlandse kampioenschappen. Squash, Laurentian Anjema werd voor de achtste keer op rij... ...Nederlands kampioen en bij de vrouwen Natalie Grinham... ...voor de derde achtereenvolgende volgende keer. Dan hebben we nog een tennisbericht. De Kroaat Marin Cilic heeft vandaag voor de derde keer... ...in zijn loopbaan het tennistoernooi voor eigen publiek in Zagreb gewonnen. Hij rekende in de finale met 6-3-6-1 af met de Oostenrijker Jurgen Meltzer. En dan bent u benieuwd wat er gebeurde afgelopen weekend. Nou, de sport op Radio 1 bestond dit weekend vooral. Bij dat klonk zo. Het is niet waar! Deli blind heeft een goal gemaakt! Pelle legt hem terug en dan het schot. Doelpunt! Mooi doelpunt, zeg. Uitstekend gedaan en ik denk dat het leegjes is. Het wordt allemaal wat harder en onvriendelijker. De vlam gaat regelmatig in de pan. Met kunst en vliegwerk komt PSV er dan uit. En via Van Bommel is de bal dan terug in de middencirkel. En dan wordt er een rode kaart getrokken. Een rode kaart door scheidsrechter Van Boekel. Wie krijgt die rode kaart? Het is Theo Jansen. Ja, een rode kaart. Uh, oftewel, uh, eigenlijk uh, moet ik zeggen twee keer geel. Dus rood. Voor uh, uh, Jens Jansen. En dan heeft de scheidsrechter Veen besloten die uh, bal op de stip te leggen. En uh, dan is het Brabe die deze strafschop gaat nemen. En die schiet raak voor RKC. Veel gefluit natuurlijk uh, achter de goal van Veldhuis. De aanloop van Mertens en de bal verdwijnt in de hoek. En zo staat PSV. Dankzij een goal van Dries Mertens op 0-1 hier in de Gelderdoon. Zeefuik, Zeefuik maakt een doelpunt. Ja, dat doet hij. Dat doet hij en daarmee heeft hij in zijn score het totaal aantal doelpunten met 100% verhoogd. Hij staat nu klaar. Handjes in de zij. Danny afdiet. En hij schiet en hij scoort. Hij scoort. En Zwolle komt dus op gelijke hoogte tegen FC Twente. Eerst was het Mertens in de eerste helft namens PSV. Inmiddels gewisseld voor Matafs. En nu zit Boni en die... Die scoort. Dat zouden wel hele belangrijke punten kunnen. Oh! Ja, valt binnen uit de hoekschop. Is het Zijp? Die uh, scoort weer een standaard situatie. En bij Herenveen uh, achterin staan ze weer te slapen. Terwijl hier Polling inzet en een Mazadi krijgt, en gelijk haar tegenstander in de hand heeft. Polling. Ja, die is klemvast, die is muurvast. Het is 2-2 en het is dik verdiend. 10 seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd. En je hebt een spits of je hebt hem niet. 3-1 voor Feyenoord doelpunt te maken, Vilena. Volkenburg, heerlijke aanname als uh, bij Utrecht op het middenveld een fout wordt gemaakt. Die Bassari staat op het bord. En inmiddels ook een Jukko erbij. Maar de houtgreep, daar gaat het om, daar is het belletje. Het is klaar, Kim Polling, wat een sensatie. Een enerverend sportweekend dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen kunt u gaan luisteren naar met het oog op morgen. Natuurlijk vanavond gepresenteerd door John Janssen van Galen. Morgenavond zijn we er gewoon weer. 10 uur vaste tijd, vaste plek.